De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur Het vaderhuis van Karel van de Woestijnen De dichter werd amper 51 jaar oud maar hij liet ons heel wat onsterfelijke poëzie na zoals zijn bundel Het vaderhuis Tien jaar geleden publiceerde Teunink de hooggeprezen biografie van Karel van de Woestijnen en nu haalt hij de bundel graag opnieuw boven Nauwelijks 25 is Karel van de Woestijnen, wanneer hij in 1903 zijn debuutbundel eerste verse zijnde het vaderhuis, of kortweg het vaderhuis, publiceert. Misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende gedicht is het begingedicht Weiding aan mijn vader. Het begint zo. O gij die kommeren sterven moest een vader waard, en mij die leven. En mij teder leerde leven. Met uw zacht spreken en uw strelend handen beven. En toen gestirft wat late zon op uw baard. Het gedicht verwijst naar de dood van de vader van Van de Woestijnen in 1890. Karel is dan een jongen van twaalf. Hij woont met zijn ouders en zijn drie jongere broers in een burgerhuis in de Sleepstraat in Gent. Een stad die volledig in de greep zit van de industrialisatie. Met honderden rokende schoorstenen en kanalen met donker, stinkend water. Van de woestijn is vader, heeft daar een bloeiende koperslagerij waar de ketels en kranen voor de talrijke brouwerijen van de stad worden gemaakt. Rond de middag van 9 oktober 1890 wordt die in de werkplaats van zijn koperslagerij plots onwel. Zijn vrouw ziet hem voor de open mond van de stoomketel in elkaar zakken. Een paar uur later is hij dood, gestorven aan een beroerte. Dat gebeuren maakt een onuitwisbare indruk op de jonge Karel, die overigens nooit een vrolijk baasje was geweest. Hij was in zijn kinderjaren vaak ziek, en werd meegezogen door de donkere, sombere sfeer die er over zijn vaderhuis hing. Zijn vader was een lieve, zachtaardige man, maar hij had vaak last van depressies. Na de dood van zijn vader is Karel de man in huis en probeert hij zijn moeder zo goed en zo kwaad als hij kan bij te staan. Zijn sterke moederbinding zal zijn relatie met andere vrouwen later bemoeilijken. In zijn debuutbundel, die hij tussen zijn 18e en zijn 23e levensjaar schrijft, zijn dood en liefde de centrale thema's. Over alles hangt een waas van melancholie en levensmoeheid. Het is er herfst of avond. Je leeft er in de schaduw. Dat heeft niet alleen met zijn privégeschiedenis te maken, maar ook met de tijdgeest. Het fijne chècle van de 19e eeuw baat in een sfeer van decadentisme, waarin doodsverlangen en levensmoeheid hoogtij vieren. Denk maar aan Bolaire met zijn Le Fleurs du Mal of dichter bij ons aan Matelin en Verharen. Het vaderhuis staat vol zinderende, sensitieve gedichten waarvan de beginregels zich vastzetten in je hoofd. Regels als. Kom, laat ons gaan door het land der herfsten, oft beladen. Of het is triestig als het regent in de herfst, als het moe regent in de herfst. Of denk aan het gedicht Voorzang, dat het ouderlijke huis beschrijft als het huis mijn vaders, waar de dagen trager waren. Het vaderhuis is een beroezende bundel die Karel van de Woestijnen meteen op de kaart zette in Vlaanderen en Nederland. Kloos was enthousiast. Guido Gezelle had een opvolger gevonden.